Dit is het lokale omroep Grolen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het lunchcafé Garnemey aan de Poppelseweg nummer 1 gaat niet door. De uitbater heeft niet voldoende gegevens aangeleverd... om door de zogenoemde bibop procedure te komen. Het plan is nu helemaal van de baan, bevestigt Karin Smolders van Gademe. Zij zegt verder niet waarom het niet doorgaat. Het plan is helemaal van de baan, dus dat is het. Dat is het enige wat ze kwijt wil. In het pand zat een tapas restaurant. Daarvoor zat daar Café Herrees in Nederland. Eind vorig jaar heeft Smolders het opnieuw ingericht met als doel een lunchcafé te starten. De burgemeester van Gorrelen, Mark van Stappershoef, kon geen horecavergunning afgeven, omdat de aanvraag niet door de BIBOP-procedure kwam. Zo'n procedure wordt standaard gevolgd als iemand een horecavergunning aanvraagt. In die procedure wordt onderzocht of de geldstromen om het bedrijf te starten wel legaal verkregen zijn. De Rielse Jaarmarkt wordt uitgebreid met een Kaaienmarkt. Alle inwoners van Riedel en Omgeving kunnen er een kraam huren om hun overtollige spullen aan de man te brengen. Met een ventzoon wordt ingehaakt op het voetbaltoernooi, het EK Vrouwen 2017 in Speelstad Tilburg. Zo zijn er diverse onderdelen op de markt. Puur natuur, een onderdeel van de jaarmarkt en ontpopt zich die dag als een grote korf met streekproducten. Zo is er ook een korenfestival met dit jaar de tweede editie. En onder de notenboom staat vermaak voor de jeugdcentraal. De Paronielaan in Goerle krijgt een complete makeover. De weg wordt vervangen door betonnen klinkers. Trottoirs en parkeervakken worden opgeknapt. Ook een belangrijke aanpassing is dat de maximumsnelheid omlaag gaat... ...van maximaal 50 naar 30 km per uur. De bewoners van de Baronielaan klaagden al langer over de inrichting van de weg. Niet alleen het wegdek was behoorlijk versleten... ...maar nu nog wordt er volgens de omwonenden veel te hard gereden. Met de complete renovatie worden verschillende maatregelen genomen... ...om de weg in de toekomst veiliger te maken. Tot besluit het weerbericht... Vandaag een prachtige zomerdag. Temperaturen lokaal in de regio Goorlen tussen de 26 en 28 graden. Vanavond wordt het helder weer en rustig. De temperatuur koelt dan af naar een graad of 12. Morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. En komend Pinksterweekend hebben we normale temperaturen. Om erbij de 20 à 21 graden. Tot zover het lokale omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokale omroep Goorlen... TV